Dooral Negens met het NOS-journaal. Advocaat Knoops vindt dat het proces tegen zijn cliënt Geert Wilders meteen moet stoppen. Dat bepleitte hij tijdens de zitting vandaag. Hoge ambtenaren bij het Openbaar Ministerie zouden hebben aangedrongen op een harde aanpak van de PVV-leider... vanwege zijn minder Marokkane uitspraak. Volgens Knoops is er daarom sprake van een politiek proces. Medewerkers van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie... hebben in 2014 contact gehad over de zaak... En daardoor kan er volgens de advocaat geen sprake meer zijn van de scheiding van machten. Bij het station Rotterdam-Alexander is vanochtend geschoten. Volgens getuigen zijn daarbij zeker twee auto's geraakt. Of er ook mensen gewond zijn, is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een onoverzichtelijke situatie. Na het schieten zouden meerdere verdachten zijn gevlucht. De politie houdt er rekening mee dat ze in de buurt van Rotterdam-Alexander een auto hebben gekaapt. De Amsterdamse politie maakt zich grote zorgen over wapenbezit onder jongeren. Een toenemend aantal jongeren in Amsterdam heeft een mes bij zich... en gebruikt het ook echt op straat. Tegen AT5 zegt korpschef Pauw dat het uit de hand loopt. Hij spreekt van jongeren onder de 15 jaar die al met een mes rondlopen. Ook waarschuwt Pauw voor video's waarin rapgroepen elkaar bedreigen... en niet terugdeinzen voor geweld. Een man die vorige week werd doodgestoken bij een flat in Amsterdam-Zuidoost... figureerde volgens AT5 in zo'n video...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 Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag gaat het regenen. Dan wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Files op de A9, bij het in beide richtingen, 2 kilometer. En richting Diemen, voor Knopert Holendrecht, 3 kilometer. Er ligt daar grind op het asfalt en de linkerreis ook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook de Annabell's komen eraan maar eerst Eddy. Officieel heet hij Eduard Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger. Maar vanaf 2008 trad hij niet meer op uh, in, uh, in volle zalen. Die hij toen de tijd allemaal trok. Na nou, zijn eerste grote hit had hij 1938 met Zonnig Madeira... En toen in 1941, uh, EK wil jou hè, IK zei jou krijg. Nou, een heleboel hits heeft, uh, heeft Eddie Christiani gemaakt. En u hoort hem nu met een vrolijke plaat. Eddie Christiani met Spring maar achterop.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 Later ging hij naar het stadhuis en Hans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouw coupeer. En reed hij soms op weg naar huis zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met een pedaal trap stil en zei hij altijd blij. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pop.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 Take it me. Wat ze pleurt altijd sinds een jaar. Molly heeft een moeder en die hoederen voor het dreigende gewaar. Ze geeft haar stokken dagelijks wat tot wind. En een oogled in een heel klein hoekje zit. Vertrouwt een enkele man, alsof een afstandskind. Mannen zijn noodzakelijk waard, je moet er een wit net voor staan. Molly vertrouwt een enkele man, op die jokadeveen. Meester een paasie als je met de wandelen gaat, zolang je de mond af afstand valt, dan kan de zaak geen kwaad. Morgen het valt wel niet menu en dan, want verval is weet alles ervan. De pakkelijk en belachelijk lachlijk dat er moed is aan te draaien. O lief, is de wel als onverzellig wie er om een zoentje vraagt. Ze zegt zijn enkele zoen kan toch geen kwaad. Een praat draait nooit broek maar wel te laat. Moly, verbrand een zijn waard, je hoe het lief, enkele man, als op een afstand in. Mamens zijn noodzakelijk waard, je voet eruit naar het oerpaal. Moly, verbrand een enkele man, als die ook aan de al deze meter als je met de wandelen gaat. Zolang je een hoop een afstand valt, dan kan de zaak niet waar. Molly, man, wel niet mee nu en dan. Wat van wel is, weet alles van. U hoorde muziek uit 1923, toen is deze opname officieel gemaakt. Dat was Willy Derby met Molly. En daarvoor hoorde u de Annabelle's met de oude muzikant. En de volgende artiesten zijn er drie. Een van mijn favorietjes, zeker voor dit programma. zijn de Drie Jackets. Het was een muzikaal Nederlands komisch trio. afkomstig uit Rotterdam. Oorspronkelijk bestond het trio uit Henk van der Lee. Ger van Ringelenstein en Martin Bijkerk. En Martin Bijkerk werd later vervangen door Ton Ravensloot. En Ger van Ringelenstein raakte met zijn gezin betrokken bij een autoongeluk. En is hij in 1973-74 tijdelijk vervangen door Jan Fuik. Het was, ook van, uh, het was ook Jan Fuik die vaker voor het trio muziek of arrangementen schreef. Het trio was vrijwel altijd gekleed in jacket met bolhoed, waar de naam naar verwees. Het trio was actief in, uh, in de jaren 1963 tot uh, 1981 en bracht voornamelijk feest- en carnavalsmuziek uit. En in 1973 hadden ze. We hebben zo gelachen. En de bekant was Het Autootje. En die gaat u nu horen op de lokale omroep CFM Zandvoort.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 Is de kop voor 57? Niemand? Nou, 5-5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 De warme juni, waarin wel meelig musje op het dag bezwijnt. Het is weer juni, de naam is juni. Een mooie naam waar er vrijwel iets op rijmt. De Shakespeareaanse Engelsen die rijmen June op Moon. Maar in het land van Oosterhuis kan men zoiets niet doen. Kijk daarom liever eens naar al die leuke zomeruniformen. Juni is in het land. Juni met zonnebrand. Kapitein, kapitein, mag ik jou matroesje zijn? Ik wil met jou op reis voor vele jaren. Kapitein, kapitein, mag ik jou matroesje zijn? Ik wil met jou de huwelijk bewaren. En zijn wij eenmaal buiten gaat, zijn wij voor altijd de maat. Kapitein, kapitein, mag ik jouw roosje zijn, dan is je schip voor ons geluk te klein. Een kapitein stond bij zijn schip, hij moest hier gewoon naar zee. Een meisje riep verlangend uit, kapiteentje niet meer mee. De zeeman mijn beste kind, wat is dat voor een grill. Het meisje deed toen met een lach, ik weet wel wat ik wil. Kapitein, kapitein, mag ik jouw madroosje zijn, ik wil met jou op reis voor vele jaren. Kapitein, kapitein, mag ik jou matroesje zijn? Ik wil met jou de huwelijksie bevaren. En zijn we eenmaal buiten gaan, neem week voor altijd te maat. Kapitein, kapitein, mag ik jou matroesje zijn? Dan is je schip voor ongeluk te klein. De kapitein vond haar en lief, hij ging in met haar uit. En voor de week ten einde liep, was deze zij lieve bruid. Toen voerden ze uit de haven uit en zij ging met hem mee. Ze stonden samen op de brug en zongen alle twee. Mag ik jou met zijn? Ik wil met jou op reis voor vele jaren. Kapitein, kapitein. Mag ik het jonge droesje zijn? Ik wil met jou de huwelijk die En zijn we eenmaal buiten gaat, Zijn we voor altijd De geomatroetsje zeen, dan is je schip ongelukkig ongeluk gekleed. Dan is je schip ongelukkig ongeluk gekleed. Dan is je schip ongelukkig ongeluk gekleed. Dan is je schip ongelukkig ongeluk Dat waren de Gesonia's met kapitein kapitein en daarvoor dokter dokter Anders P met juni en de volgende dame, 1958, maakte ze deel uit van het duo De Dieven. En dat bestond toen uit Annie Palm en Nelly Wijsbeck. Het duo maakte in 1958 drie singeltjes bij het label Artoon. En u hoort er nu solo Nelly Wijsbeck met Naar Parijs. Zegt Jan de Bruin tegen zijn vrouw. Ik heb een week vrij, wat doen we nou? Dan stelt zijn vrouw meteen als ijs. Ik wil die weer. Dan moffer het jammer, een beetje traag Waarom Parijs, waarom niet traag Maar als een vrouw blijft bij haar eis, Gaat hij ook graag, weer naar Parijs Ze lopen zingen door de stad Ze hebben nooit zo'n oog gehad Ze gaan een beetje in en uit Of als het een flinke duit. Ze slapen uit tot s'avonds laat En dan de hele nacht op straat En hebben na een week misschien Van heel Parijs, nog niets gezien Neem dokter Schuit een maand dan zegt de vrouw: Dat is een bot. Beslist meteen heel eigenwijs: We gaan niet maar weer naar Parijs. Waar dokter Schuit nog even zacht, wat op zijn vrouw van Rome Maar blijft een vrouw toch eigenwijs? Gaat hij ook graag? En een Ze zoeken nachtelijke pret en gaan dus morgen pas naar bed En hebben na die maand misschien van heel Parijs nog niets gezien Wie graag wil zijn, wat wereldwijs, die moet beslist ons naar Parijs En voor je stand is het een eis, dat je iets zegt over Parijs Want het is hier altijd zo grijs en het is zo mooi daar in Parijs Wees daarom niet zo eigenwijs En ga toch ook eens naar Parijs Je kunt er scheren op de straat omdat geen mensen daar bestaat Je kunt je kleden zootje lijken omdat er toch geen mens naar kijkt. Op ieder uur beleef je en soms praat prettig, niet zo net En als je wilt kun je misschien ook van Parijs nog wel wat zien Het is er zo, het is er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 van de politie. Ho meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Ik hou veel van mijn politiebaan, want overal sta ik vooraan. Jane Mansfield zag ik zo dichtbij, dat mevrouw zei, s'avonds, wat heb jij? Ik loop in iedere bioscoop, zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pech, ik zie alles goed, omdat ik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 Fijne choco, choco Chocolade Koop een stukje voor me neer Ieder in Milano Wacht op mijn soprano Zing ik mijn lied koop ik subiet Al mijn fijne kleine stukjes Choco, choco Chocolade Ja, in heel Milano Eten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 Zandvoerder Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Daar waar de molen staan Tussen het buik het graan Holland zo klein en zo mooi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 als de Kamensmuzikanten Het duo bestond uit Hendrik, uh, Frederik, Evert en Henny van Voskuilen. Hendrik, nee, ik zeg het verkeerd. Hendrik, Frederik, Evert van Voskuilen, roepnaam Henny En Kobe Mol, geboren in Amersfoort. Ze leerden elkaar kennen tijdens een afzonderlijk optreden op de bühne... en besloten als duo verder te gaan. Ook privé klikken het goed. En op 15 mei 1974, uh, nee, 1964 zelfs... traden zij met elkaar in het huwelijk... Hoort ze nu? De kermisklanten met Zuiderzee balladen. En daar de wafel vindt een kopje koffie Die zijn weer niet kent, daar staat het piramint voor een losse centje met een vrolijk lied verwend. Alles gonst en alles beeft er, alles trilt en alles leeft er vonken, vonkens wat het net een fontein Wat al op mij, wat al op mij, wat al op mij Wat al op mij, wat al op mij Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen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 Dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee Toen ging ik naar het politiebureau, dat stelde mij teleur Want men keek een keer naar die en smeet me door de deur Want men keek een keer naar die en smeek me door de deur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 En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist hebt ontdekt die in de branding lijkt, Blijf dan toch af en die. Je raakt hem nooit meer fijn. Blijf dan toch af en diep. Je raakt hem nooit meer fijn. U hoort de muziek van Bob Scholte, Opname 1951 met Het Ding. afkomstig natuurlijk van de Amerikaanse versie The Thing daarvoor nou, de Doris met Waterloopplein. En de volgende is uh, Sanne Elisabeth, beter bekend als Sonny Day. Geboren in Amsterdam op 8 juli 1921. En overleden in Almere op 27 september 2008. Was een Nederlandse jazzzangeres die bekend werd bij de Millers. Day was de dochter van een Nederlandse moeder en een zeeman uit Singapore. Ze maakte in 1940 uh, op 18-jarige leeftijd haar debuut in de Miller Quartet. Later gewoon genoemd de Millers een jazzformatie rond gitaristen Ab de Molenaar En de Molenaar en het raar in 1942 in het huwelijk. En in 1949 werd het huwelijk helaas weer ontbonden. En korte tijd later verliet D de, de Groep. En u hoort er nu. Sonny Day En dit keer samen met Eddie Dorenbos met Weet Je Nog Wel? Weet je het nummer wat u als opening hoort van natuurlijk uh, niemand minder als uh, Louis Davids met Weet Je Nog Wel Oudje? Deze is uh, ja, op een andere manier. Luistert u maar.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 beiden zwegen heel verliefd en heel verlegen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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Heeft u misschien mijn paraplu gezien? Ik had hem gisteravond nog zo om een uur of tien. Maar tot mijn spijt ben ik die knel nou kwijt.